Nederland doet er alles aan om Turkse Nederlanders die Turkije niet... dat zegt minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Volgens bronnen van de NOS geldt voor zeker tien... en mogelijk honderd mensen in Turkije een uitreisverbod... omdat ze kritisch zijn over president Erdogan. Koenders zegt dat hij het verbod op hoog politiek niveau heeft aangekaart bij Turkije. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met Turkse Nederlanders... die problemen hebben om naar Nederland te komen... maar wil niet zeggen hoeveel het er zijn.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 Verschillende parlementariërs van die partij hebben laten weten dat ze klaar zijn om maatregelen te nemen tegen Orbán. Tijdens de eerste echte week van de onderhandelingen over een nieuw kabinet zijn zo'n acht onderwerpen besproken. Dat zegt de informateur Schippers. Zou het vanaf nu elke week een gesprek met de pers? De fractieleiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben onder meer gepraat over globalisering, klimaat en de arbeidsmarkt. Schippers noemde de onderhandelingen een intensief proces. Vanavond praat ze koning Willem-Alexander bij over de afgelopen week. Maandag gaan de gesprekken weer verder. In de Eredivisie heeft Rora J.C. thuis gewonnen van Pek Zwolle. In kerkrade werd het 2-1. Het bleef lange tijd 1-1, maar in de 89ste minuut... maakte Rosheuvel met een kopbal het winnende doelpunt. De wedstrijd FC twente psv is nog bezig.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 to Uh, Loke was dat. En Loke is uh, weer helemaal terug van weg geweest. We hebben weer een uh, nieuwe EP uitgebracht. Some Kind of Glimmer. Uh, dat, was, uh, dat is een nieuwe EP. En uh, we hebben Trespasser net uh, gedraaid. En t, uh, vorige uur hadden we de tweede track van dat, uh, dat album uh, van de EP gedraaid. Frings. Uh, er staat er nog één op. Dat is uh, die waar vorige uh, voorgevallen is. Queen of Hearts. Ken ik ook. Die zullen we volgende week denk ik misschien wel een keer uh, ergens uh, voorbij laten komen. Dus uh, helemaal goed. Um, deze dame die kennen we in ieder geval onder de naam uh, Southbound. Maar tegenwoordig heeft ze haar naam omgegooid. En heeft ze onder haar eigen naam Rufaida nu haar werk uitgebracht. En dit is uh, haar nieuwe single. Die is vandaag online gekomen. Net als uh, bijvoorbeeld uh, wat we in het vorige uur hebben gedraaid met Crimson Inc. Ook die... Uh, en dat nummer, wat je net hebt gehoord, is vandaag vers uitgekomen. Dus deze ook. En je kan heel dadelijk er weer in horen... de voorliefde voor de stad, dat sowieso. En natuurlijk niet te vergeten... ook weer dat er toch ook wel duidelijk kenmerken zijn... hoe Rufida als Southbound ooit begonnen is. Dus luister en oordeel zelf. Dit is dus het nieuwe werk van Rufaida met Berlin. weggeweest. Berlin was dat uh, van Ruvayda. En uh, ze komt uit Rotterdam. Uh, net als bijvoorbeeld Crimson... Nee, niet als Crimson Inc. Uh, die uh, komen uit de uh, wijk bij Duurstede, zat ik net. Maar uh, Lenya bijvoorbeeld, die komt weer wel uit Rotterdam. Dus uh, er zit uh, wel heel veel uh, muziek uh, daar. Hetzelfde geldt ook voor de band die wij vanavond in de studio bezitten. Want uh, ja, als we ergens uh, een roemrucht verleden hebben in, uh, een, uh, in een stad, dan is het Den Haag wel. Met al die beatgroepen uh, beat die we hebben gekend. Zoals Q65 en natuurlijk een hele bekende, namelijk de Golden Hearing, Maar ja, we hebben er nog één uh, nog uh, gehad. De Levi's, die kent niet iedereen. Maar dat is wel een heel leuk, grappig indie bandje geweest. En die hebben uh, eerder besloten dit jaar om ermee op te houden. Wat jammer nou toch weer. Vond ik trouwens wel een heel leuk, uh, leuk bandje. De jongens die hebben mijn uh, sympathie uh, wel gehad. Maar uh, ze konden er nu niet uh, meer uh, helemaal tegenop. Want de muziekbusiness is keihard. Eh, hebben jullie dat wel gerealiseerd of niet, uh, Roos? Ja, zeker gerealiseerd, maar nog niet aan toegegeven. Niet aan toegegeven? Nee. En nee, jullie blijven dus gewoon stoïcijns doorwerken precies, aan, aan precies. het... Uh, aan het. We Het, houden het uh, vol. Dat lijkt me ook uh, misschien uh, heel erg uh, goed om dat te doen. Want <laughs> je moet... Je dromen altijd volgen, denk ik. Toch? Of niet? Zeker weten. Gaat dat liedje wat, uh, wat jullie nu gaan zingen ook over dromen? Of zit er nog een liedje wat over dromen gaat uh, in, uh, in, jullie, uh, in het uh, lijstje wat jullie nog uh, willen afwerken? Verstopt of niet? Het zou wel heel leuk zijn als ik nu zou zeggen ja. Hè? Maar, ja. De... Ja, <laughs> ja. Ik zeg gewoon maar, ja. ja. <laughs> nou, maar misschien, misschien dat hij ertussen zit. Ja, we we weten het als, je het zelf, als je het zelf voelt en vindt, dan zit het ertussen. Oké. Okay. Welk nummer gaan jullie spelen? Home. Home. and new in this big world, waiting for you to find my home, looking for love and hoping for answers, but I'm lost in the Ik uh, werd er toch even in meegetrokken in het uh, droomwereldje van, uh, van wat je daar uh, net uh, aan het beschrijven was een beetje. Dus uh, dat was wel heel, uh, het was heel bijzonder. Kijk, ja. probeert hier iemand jou wat aan te geven, een engeltje. Oh. <laughs> maar goed, uh, dat uh, zeggende, zei ik, uh, zit er toch wel degelijk iets van als je een zeer fantasierijke geest hebt, dan uh, is alles mogelijk? Zeker weten. Dat uh, heb ik toch wel een beetje geproefd in Dat dit... Uh... We gaan voor goud. En dan is zilver ook al goed. Oh, ja. Nou ja, met weinig tevreden stellen... Uh, is misschien ook een hele goeie. Want dan vallen de teleurstellingen ook wel uh, mee. Het tweede nummer. Het tweede nummer is... Pride. Pride. Yes. it be natuurlijk de kroon op het werk van vanavond. This Want is voor de ladies. This is for the ladies. Right. is boys? is for the ones who like to be treated just as This is for the strong bandit girls, and this is just for you, because you're doing what you do. We are wise and we are strong, but sometimes afraid to say what we want and to what we like but this is earth and this is life and we will survive and crave Ja, ja, ja, dat is, was wel een avondje, donderdagavond, een beetje sol. Uh, dat deed me toch wel een beetje ook denken aan de tijd... dat ik uh, nog eens naar een illuste radioprogramma zat te luisteren... op de donderdagavond tussen 8 en 10. En dat heette de Sol Show van Ferry Maat. Nou, dat is wel heel uh, ver uh, terug in de tijd... Uh, ja, dat, dat is, dat is, dat is, uh, eens, uh, maar ooit, uh, geweest. Uh, nu gaat hij, uh, het land, uh, door. Dank jullie wel. En, uh, we gaan zo direct nog eventjes, uh, nog even wat, uh, wat, napraten. Dank je. Uh, dat, uh, dat zijn, uh, de, de dames en de heren van, eh, uh, die je net hebt, uh, kunnen horen. Maar nu ook weer tijd even voor, uh, muziek uit onze eigen toverdoos. Trip to Dover en I'll be Juliet. Edict Sound System. Oftewel Dylan Sonne van en uh, Maaike van der Weijden. Twee weken terug uh, waren ze hier uh, bij ons uh, te gast in uh, Alternative FM. En uh, toen hebben ze, het, uh, ja, hebben ze eigenlijk ook uh, delen gespeeld van hun EP Transitions. En dit komt van diezelfde uh EP together. Snode plan hebben ze ook, want ze willen toch uh, meer werk uh, gaan, uh, gaan maken. En dat zal nou nog wel even gaan duren. Want uh, deze EP is net klaar, dus. Uh, ik uh, ga ervan uit dat het nog wel een, zeker een half jaar uh, nog in beslag gaat nemen. Tenzij ik nu een antwoordje krijg van Dylan. Want die zit op de Messenger. Met mij uh, een beetje uh, zitten te, te konkelen voesen. Dus ik weet niet wat hij uh, allemaal van plan is. Uh, of er nog wel meer aan uh, gaat zitten komen. Daarvoor hoorde je trouwens uh, Trip to Dover. Kijk, ik krijg het antwoord ook meteen. September is uh, de, de, de, de bedoeling. En dat is de planning uh, die ervoor staat. Nou, dat, uh, Dan wens ik uh, Dylan en uh, Mike ontzettend veel succes. Krijg ik daar ook nog een antwoord op? Vast wel. Uh, goed, uh, dat, is, uh, dat is dan even voor, uh, voor het even. Daarvoor hoorde je Trip to Dover. Die hebben ook hun uh, EP gepro uh, geproduceerd en gepresenteerd. In Eindhoven. Dus dat, uh, dat hebben ze niet uh, zo lang geleden gedaan. Fate into Gold heet uh, de, dat album. Uh, nu, tijd voor Nederlandstalig werk. Wed wederom, want we hadden net in het vorige uur de, de Soundabout. En dit is van een band die net eigenlijk ook begonnen is. Hoewel uh, Sophie Platenkamp toch een, uh, al een uitgebreid verleden heeft. Hij heeft uh, al meegedaan uh, bij de beste singer-songwriter van Nederland. Toen in de tijd, denk ik een jaar of twee, drie terug. En nu is dit het vervolgende band uh, waar ze eigenlijk meer of meer thuiskomen. Want ze heette ooit Sophie Verline en nu heet de band Kortweg Verline. En dat nummer dat heet Staakt. m My skin. I wake up to the sounds of the birds that start to sing. I breathe in. They sing of days they're holding in their memories. Most amazing moments that they captured on the breeze I breathe in. Utrecht. En dit is Shirt. Zoals, uh, uh, zoals hij zichzelf als singer-songwriter omschrijft: Blue Flame. En achter een shirt zit Shirt Rijmakers. Dat is uh, de man uh, die, uh, die dat doet. En uh, dan moet ik er ook nog bij zeggen. Dan uh, kom ik even bij een andere Shirt uit. Shirt van Heumen. Dat is de man van Loke. Die twee keer uh, met Loke uh, te horen is uh, geweest. Maar ik heb nog uh, wat, uh, wat leuks voor de mensen die Loke uh, echt leuk vinden. Morgen spelen ze namelijk. In Stiels in Haarlem. Dus uh, wil je morgen een, uh, een live optreden van Loke zien hier in de buurt. Dan moet je zeker daar naartoe gaan. Uh, om tien uur speelt Daniel Kane. En om kwart voor elf is het de beurt aan Loke. Die jongens uit de, de buurt van Rotterdam. Daar komen ze vandaan. Uh, ze hebben eigenlijk een beetje, hun, uh, een beetje ja, hun bekendheid. Ook te danken aan Schippop. En dat is een... Ja, dat is een uh, popfestival in Schipluiden. Zegt jou dat wat, uh, Sophie? Of, uh, of heb je, Want jij komt uit Den Haag. En, ja, ik kom niet uit Schipluiden. Daarom dus, nee, uh, zegt het misschien ook niks. Nee, maar goed, uh, het is... Uh, nou ja, dan kom je alweer in de buurt. Dat zit tussen eigenlijk Den Haag en Rotterdam ja, in. Ja. Naast Delft, toch? Juist! De ja, ja, ja, ja. Je het wel. Je kent het goed. Ja, ja, Je het goed. We maken een schip op We festival. Binnen Jochem, uh, of niet? Ja, wel een tijd geleden. het zal al veranderd zijn nou, dat, ah, ja, ja. Ik, ik kan er niet over oordelen... maar ik ben wel in Schipluiden zelf geweest. Hmm. Uh, dat, dat, daar staat zo'n kerkje aan de weg. Dat heet Ophouden pijl. En daar, uh, okay. daar ben ik er een keer naar binnen geweest. Beetje alternatief, uh, alternatieve plek, dat, dat wel. En daar schijnen ook singer-songwriters af en toe nog eens een keer te spelen. Dus, oh, uh, dus het, is, uh, het is wel... Uh, uh, in deze setting zouden jullie daar eigenlijk ook wel uh, thuis kunnen horen. Dus moeten er eens naar kijken. Wat ah, ja. dus een happening in Schipluiden. Nou, ja. <laughs> Um, even over, uh, want, uh, want jullie komen uit Den Haag. Uh, is er, uh, zijn er mensen binnen Den Haag al... Uh, en bedoel ik radiostations en dat soort uh, uh, clubs... Uh, die jullie al opgemerkt hebben? Of zitten ze nog een beetje te slapen eerlijk gezegd? Of uh, met alle respect gesproken? Nou, we hebben, we hebben in, op Den Haag FM gespeeld. Mm -hmm. Wel elektrisch, is dus net even iets anders. We hebben toen echt onze eerste echte show in Den Haag... in het Paardcafé uh, Paarscafé. Ja, dat, is, dat staat redelijk goed te boek. Ja, en ja. voor de rest uh, proberen we zo een beetje heel rustig, maar toch heel tactisch, Den Haag een beetje ja. binnen te komen. Ja, ja, ja. Maar uh, spelen jullie uh, regelmatig? Of, uh... Nou, niet regelmatig. Nee? nee, we proberen het een beetje exclusief te houden. Maar niet regelmatig in Den Haag. We komen uit Den Haag en daar spelen heel veel bands. Uh, maar... Als je dan in Den Haag speelt, dan moet je het ook in één keer goed doen. Ja. Uh, zijn, zijn, zijn, zijn ze kritisch? Die, uh, die jongens ja, ja, ja, precies, ah, ja, precies. En je wil je vrienden en kennissen natuurlijk... Je wil graag een volle tent. Maar als ze drie keer geweest zijn, dan de vierde keer. Als je het heel erg goed doet, komen ze nog een keer. Maar het is natuurlijk altijd goed om het een beetje, wat Roos zegt... een beetje exclusief te houden in je ja. eigen stad. En ja. om pro te proberen om zoveel mogelijk erbuiten te komen. Juist. Uh... Dan even, nou ja, die hebben een beetje de ontstaande geschiedenis, dat heb je verteld, uh, Roos. Inderdaad. Uh, dat uh, dat uh, dwarsbanden uh, zitten tussen alle leden van, uh, van de club. Precies. Uh, dan is natuurlijk, uh, ja, op Soundcloud hebben jullie al wat materiaal uh, neergezet. Hoe, hoe uh, lang staat dat er erop? Uh, is dat uh, een beetje ook van het prille begin of niet? Ja, want toen zijn we, we zijn begonnen en toen hebben we meteen die demo's, het zijn echt demo's, hebben we er eigenlijk opgeknald. Uh -huh. Nu zijn die ook niet... Uh... Ah, we zijn nu al een flink stukje beter. Ja? <laughs> hebben jullie ook uh, een producer of iets uh, van die geesten... die een beetje, uh, beetje erboven zweeft? Of, uh, of mensen waar jullie feedback van krijgen... van dat zou ik anders doen of wat dan ook? Dat, uh, dat zou je toch ook wel uh, verwachten. Of uh, los, proberen jullie het uh, zoveel mogelijk toch zelf op te lossen? Nou Voor, voor, de, demo hebben we, voor de demo's hebben we samengewerkt met, met twee uh, studenten van het... Uh, Koninklijk Conservatorium. Ja. Die in die richting zaten. Producing. Ja. Maar uh, waar eigenlijk zijn we tijdens het repeteren wel een beetje onze eigen producent. We bepalen ja. zelf waar het naartoe gaat. En, ja. en wat we willen. Ja. Ja, Oké. Okay. Dus, uh, dus voorlopig is het ja. nog even de vrije geest van jullie zelf. Om het zo uh, ja. te zeggen. Ja. Uh, nou, jij, Sofie, kan daar wel over meepraten. Jij hebt meegedaan aan de Robben-Akdaanwoord. En dan is de jury soms ook wel eens niet uh, mals. Klopt, ja. Uh, ja. Uh, is dat nog een idee nee. om, uh, om met uh, Heurs datzelfde uh, te gaan doen? Of, uh... Ja, nou, wedstrijden staan zeker ook wel uh, op de planning. Ja. Uh, ja, je moet er wel echt, echt klaar voor zijn om als je aan zo'n wedstrijd gaat meedoen. Denk ja. you, dat, je gelijk, dat je in ieder geval weet... Uh, Grote prijs van Zuid-Holland of zoiets. Ja, precies. Ja, een beetje zo. Je begint ergens en uiteindelijk is natuurlijk ook een grote prijs van Nederland of zo. Of iets in die trant. Super tof. Maar ja, we werken een beetje stap voor stap. Dus we hebben nu geen wedstrijden staan. Niet je hoofd te gek laten maken in ieder geval. Nee. Nou ja, goed. Jullie hebben dus nu nummers gespeeld die vanavond te horen zijn. Volgens mij zijn die ook te traceren op Soundcloud, neem ik aan of niet? Ja. Top. Ja. Uh, dan, dan, die klinken natuurlijk iets anders dan uh, de setting uh, waarin wij vanavond, uh, of uh, op SoundCloud, klinken ze anders dan uh, wat uh, we vanavond hier hebben gehoord. Natuurlijk. Ja, ja. Normaal zijn we, nou normaal, wat is normaal. Ja. Maar normaal spelen we uh, elektrisch, ja. dus echt uh, Lekker, uh, volledig. We zeiden bom. het net al eventjes, want knallen. we waren echt binnen, nou, wel binnen 30 seconden of zo opgeruimd. Dat ja. gebeurt namelijk echt nooit. Nee. Nee. Normaal hebben we, nou, Sophie heeft al drie uh, toetsen worden. Sophie speelt ook sintbas. bas Oeh. Nick heeft uh, twee gitaren en Jochem heeft de drumcel met alles, uh, alles erop en eraan. Uh -huh. En ik speel uh, synth erbij nog. Ja. Dus een klein synthesizer. Zo ja. so, uh, hebben we wel de nodige. Ja, uh, oh, dus, uh, die zit goed vol. Ja, maar goed. Uh, de, deze kleine setting vond ik ook uh, sympathiek klinken, overigens. Dus Dankjewel. is in ieder geval wel uh, interessant om eventueel bijvoorbeeld te zeggen: van nou. Sorry, slik slikken iets verkeerds in. Maar je zou ook kunnen zeggen, van we kunnen dit in een huiskamertje neerzetten. En er zijn genoeg uh, organisaties zoals Live in Your Living Room of HK-concerten die, uh, ja. die dat, uh, die dat uh, kunnen regelen. Ja, sterker nog, sterker dat nog. hebben we al gedaan. Oh, en dat is ja. heel erg leuk. Oh, nou ja, komt vertel, het. Dromgeroffel. Ja, ja. Wij ja. geven namelijk een huiskamerconcert weg. Wanneer? Bij de 500 likes, want daar zijn we nog niet. Oh, nou dan, dan weten jullie dat. Nou, jullie hebben vandaag uh, lieve luistervriendjes aan de andere kant van de radio uh, kunnen horen wat hers brengt. Uh, wij hebben de 500 uh, gepasseerd inmiddels. Dus het, uh, Oeh, zou jaloers, dan... jaloers, jaloers. Ja, dat, zou, dat zou nooit uh, weg zijn als uh, jullie zitten, geloof ik, op iets van uh, pool. Ja, moet nou? er nog iets van 30 Bijna. of zo? Ja, nee, nou, nou. 400 uh, stuks, geloof ik. Ruim nou. 400 was het. Uh, Even uh, gauw kijken. 479, nog 21. Jij, ah, nou, joh, 21. De 21, 21. Is er 21, 21. Oh. zitten er nog 21 aan. Maar bij de 500 uh, is degene die de 500 uh, geeft. Nee, is dat nee, nee, nee, nee. Want oh. dat, zou, dat, dat zou ik ook oh. niet gaan liken. Liken. Nee, die ook. Maar we gaan het dan, uh, dan gaan we gewoon loten. Loten. Nee, of is het die de die de post heeft gedeeld. Ja, je moet dan wel even ja. de post okay, delen okay, of even okay. reageren van joh, dit wil ik echt winnen en dan maak je zeker kans. Ja, grote kans. Hele grote <laughs> kans. Ik uh, liken. Uh, ja. Ja, nou en als ik hem dan win dan komen jullie gewoon hier nog een keer langs in dezelfde setting. Ja! Nou, ja precies. Bedoel, dat we gauw ja, laten we ja. dat gewoon afspreken dat we dat sowieso winnen, dat jij sowieso wint. Ja, nou, maar uh... je mag nou, wel heel erg. Euh, wat was het ook alweer, uh, mensen die elkaar kennen zijn van deelname uitgesloten, dus, uh, dus oh, ik ja. mag niet meedoen. <laughs> Jammer. Maar goed, uh, ik vond het hartstikke leuk dat jullie geweest zijn. En, en uh, een uh, vrolijke terugreis uh, terug naar Den Haag. Yes, dat Haag. komt helemaal goed. Dankjewel. Oké, okay. dat waren ze. Hers. Uh, dames en heren thuis. Uh, wij nog even verder met weer een track van Laksmi. En dat nummer dat heet What the Hell? Album van uh, Lakshmi. Uh, ook twee tracks uh, gedraaid. Uh, nou, het, uh, het, het, het, het, het zit er weer op. En dan zeggen wij altijd in koor... Tot, Tot volgende week. week. Ja, het uh, lukt weer uh, gewoon uit het mouwtje schudden. En uh, noem maar op. Uh, ja, zij heeft dus uh, dit uh, afgeleverd. En natuurlijk, ze heeft ook positieve recensies... inmiddels al uh, wel gekregen voor een, uh, van het diverse... Uh, Popmedia, Laxby. Like uh, en dit uh, was track 6 van uh, het album. Nou, de jongens van Look, Ik zei al tegen uh, de leden van Herse. Die zijn vandaag uh, echte uh, spekkoper. Maar dat komt ook omdat ze morgen in Stiels spelen. Om kwart voor elf uh, gaan ze los. Daarom. En uh, dit is dat nummer wat Kluun nou zo heel erg mooi uh, vindt. Dat nummer dat heet Queen of Hearts. En daar sluiten we deze alternative FM mee af. Dag.